4 uur door Almegens met het NOS journaal. De Amerikaanse bank JP Morgan Chase treft een schikking met de overheid voor 13 miljard dollar. Dat is de hoogste boete die ooit door Justitie in Amerika aan een instelling is opgelegd. De hypotheekproducten van de bank bleken tijdens de financiële crisis weinig waard te zijn. De bank had die producten te rooskleurig voorgesteld. Toen de huizenmarkt instortte, verloren investeerders er miljarden op. De miljarden van de schikking gaan onder meer naar hypotheekbedrijven en naar consumenten als compensatie voor een te dure hypotheek. In Zuid-Afrika is één dode gevallen en zijn tientallen bouwvakkers zitten nog vast onder het puin na het instorten van een winkelcentrum in aanbouw. 26 mensen zijn zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het winkelcentrum in aanbouw stond in de provincie KwaZulu-Natal. De rechter bepaalde vorige maand dat de bouw stilgelegd moest worden omdat de aannemers zich niet aan de regels hielden. De chemische wapens van Syrië worden mogelijk ergens op zee vernietigd. Dat zeggen bronnen bij de OPCW, de organisatie voor het verbod op chemische wapens in Den Haag. Vier dagen geleden wees Albanië een verzoek van de Verenigde Staten af... om de voorraad Syrische gifwapens daar te vernietigen. Plan stuitte op veel verzet vanuit de Albanese bevolking. Nu wordt bekeken of de wapenvoorraad kan worden ontmanteld op een schip of een kunstmatig eiland. Zou nog niet zijn besloten, wel zijn woordvoerder bij de OPCW dat het technisch mogelijk is. Portugal heeft zich geplaatst voor het WK voetbal, ten koste van Zweden. Het werd in Lissabon 3-2. Ronaldo scoorde drie keer. Ook Frankrijk gaat naar het WK in Brazilië volgend jaar. De Fransen wonnen de play-offs met 3-0 van Oekraïne. En eerder plaatsten Griekenland en Kroatië zich al. Oranje oefende tegen Colombia. Die wedstrijd bleef 0-0. Het weer geleidelijk droog en opklaringen de dag begint zonnig. Maar aan het einde van de ochtend volgt regen en is er een kleine kans op natte sneeuw. Het wordt maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Robert Smit. Goedemorgen, u luistert naar Nu al wakker op Radio 1... het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Het is vandaag 20 november en op deze woensdag aandacht voor... het internationaal strafhof in Den Haag... want Kenia dreigt uit dat hof te stappen. Een groep werkloze wielrenners die vandaag nog 75.000 euro... bij elkaar moet schrapen en de gemeente Pekela. Die moet er ook aan geloven, de gemeentelijke herindeling. En daar heeft de burgemeester ook een mening over. U kunt ook op onze uitzending reageren. Bel dan naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121... of Twitter mee met de hashtag WNL. Onze online volgen kan ook. Op Twitter vind je ons via @WNLnacht. WNL-nacht. Maar eerst een feestje. Want het is feest bij Microsoft. Het is vandaag precies 28 jaar geleden... dat de eerste versie van hun besturingssysteem Windows... op de markt kwam. Mede dankzij Windows, of Microsoft... Uh, is uh, Bill Gates daardoor nog steeds de rijkste man ter wereld met een geschat vermogen van 73 miljard dollar? Softwareontwikkelaar Tom Verhoeven is in Redmond Seattle, de headquarters van Microsoft. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Wat doe je daar precies in. Seattle? Uh, inderdaad. Wat doe je daar precies in Seattle? Uh, nou, wij zijn uh, experts op het gebied van softwareontwikkeling voor Microsoft. En één keer per jaar worden wij uitgenodigd uh, door hun teams hier om bijgepraat te worden over. Uh, waar ze heen gaan met hun ontwikkeling... en uh, ja, wat wij daarmee kunnen doen in onze applicaties. Dus dat is een uh, heel event. Uh, op 20 november 1985, want daar blikken we nu op terug... kwam Windows 1.0 dus uit. Zag dat er eigenlijk erg anders uit... dan de Windows zoals we die vandaag uh, gewend zijn? Ja, nou, ik denk dat we allemaal wel weten... dat er uh, behoorlijk wat ontwikkelingen zijn geweest... over de afgelopen ja, tientallen jaren inmiddels al. En uh, ja, Windows 1.0 was echt de allereerste stap op dat gebied. Dus uh, daarvoor... Uh, Kennen we computers vooral als een uh, zwart scherm met groene of witte letters waar je commando's in typte En in die tijd begonnen bedrijven als Apple en Microsoft daar uh, grafische interfaces overheen te bouwen. En Windows 1 was er echt de eerste stap om een beetje zeg maar, uh, een grafische interface mm. op je scherm te krijgen. Maar, maar neem, neem ons eens mee naar de wereld van Windows 1.0. We, we, we, we hebben het over 1985. Uh, uh, kan, kan je bepaalde details beschrijven die, die, ja, die we nu ons eigenlijk helemaal niet meer kunnen bedenken? Nou ja, waar je vooral aan moet denken is dat uh, uh, vroeger, je had maar een paar kleuren. Je resolutie je had maar, zeg maar een aantal pixels. Als je nu kijkt naar je telefoon bijvoorbeeld, uh, hele mooie schermen, hele hoge resoluties. Um, en dat is inmiddels allemaal, uh, ja, dat is veel groter dan wat je toen op een heel computerscherm had. Mm -hmm. Was het baanbrekend toen de tijd? Maar ja, het was echt de, was echt de allereerste stap uh, op het gebied van uh, wat we nu kennen als Windows, wat door de jaren heen een hele grote impact heeft gehad op ja, zeg maar de computerwereld. Dus zij begonnen met een besturingssysteem wat je draaide en vanuit dat besturingssysteem starten je andere applicaties op. Er zat dus, uh, nou laten we zeggen, paint in wat we allemaal kennen, er zat een uh, rekenmachinetje en dat soort dingen. En ze hadden echt de allereerste stap waarmee dat uh, gedaan werd. Dan kunnen we dus eigenlijk wel stellen dat die 20 november 1985 dus eigenlijk wel echt een historische dag is geweest. Het is zeker een historische dag geweest. Het heeft de, de, nou, de rijkste man op aarde op dit moment opgeleverd. Maar het heeft ook iets opgeleverd wat op dit moment over de hele wereld draait. Op computers, op telefoons, op tablets op apparaten waar kerncentrales op draaien... maar ook op desktopcomputers. Ja. Um, en dat was echt het begin daarvan. Ja, en je noemde uh, zo net Apple ook al... als uh, een, een bedrijf dat destijds ook... met de grafische besturingssystemen in de weer was. Ja, Apple altijd, altijd al een grote concurrent geweest van Microsoft. Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Nou ja, je merkt eigenlijk dat vroeger... Uh, zowel Apple als Microsoft waren dus bezig met, uh, met personal computers. Daarna heeft Apple een hele moeilijke periode gehad... En het uh, ironische is eigenlijk dat uh, een deel van de redding van Apple destijds is geweest... Uh, een investering die vandaan kwam bij Microsoft en Bill Gates. Uh, en wat er daarna eigenlijk is gebeurd is dat Apple uh, nou, met een aantal nieuwe producten is gekomen. Dus de, de iPhone en de iPad die eigenlijk een heel nieuw uh, segment in de computerwereld heeft geopend. Namelijk dat van de smartphones en de tablets. En uh, Je merkt nu dat alle grote bedrijven in dat gebied, dus vooral Apple, Google en Microsoft... ontzettend aan het concurreren zijn. Allemaal met hun eigen telefoons, hun eigen tablets. Mm -hmm. En hun eigen desktop- en laptop-pc's. En ja, het heeft er vooral mee te maken dat gebruikers natuurlijk verschillende voorkeuren hebben. En uh, ja, iedereen vecht om de gunst van de gebruiker. Ja, eh, want dan heb je bijvoorbeeld ook dus die gebruiker van mobiele telefoons. Eh, dat is wel waar Microsoft van de drie die je zo net noemde, Apple, Google, Microsoft, waar, waar Microsoft een beetje achteraan loopt. Nou ja, ze hebben op een gegeven moment waren zij uh, een van de eerste die werkte met pediatjes. Dus dat waren nog van die dikke, uh, dikke smartphones eigenlijk waar je met een pennetje bij werkte om hem uh, te besturen. En ja, daarna kwam inderdaad Apple met zo'n revolutionaire smartphone en uh, Microsoft heeft de tijd genomen om daar uh, aan met een antwoord te komen. En je merkt dus inderdaad dat ze nu op de telefoniemarkt nog geen groot marktaandeel hebben. Maar inmiddels wel door de samenwerking met Nokia uh, hele mooie telefoons die uh, ...wel in markt aan iemand groeien zijn. Dus het is heel interessant om te zien hoe dat de komende tijd zich gaat ontwikkelen. Kan het ook zijn dat Microsoft uiteindelijk als hart ze weer terug slaat... ...net als dat ze destijds met Windows deden? Um, nou ja, dat is een van de dingen waar Microsoft voor sommigen wel een beetje onbekend staat. Dat we ze zo in het nauw geduwd worden... ...dat ze dan echt het hart gaan knokken en met nieuwe dingen komen. En als je kijkt naar de financiën van eigenlijk al die grote bedrijven... ...dan zie je dat ze allemaal wakker met geld verdienen... ...allemaal gigantische winsten neerzetten... En uh, ze zijn dus eigenlijk, je bent er zeker van dat ze de komende jaren nog uh, producten blijven uh, bouwen. En wat er de komende tijd heel belangrijk is, is dat ze, ga, ze komen met een nieuwe Xbox... waarmee je uh, in de woonkamer uh, je Microsoft software hebt staan. Ze hebben een nieuwe versie van Windows uitgebracht. Een nieuwe versie van de telefoonsoftware. Uh, ze hebben ook een e-mailproduct, e uh, allemaal dat soort dingen. En dat gaan ze allemaal bij elkaar brengen. En daarmee gaan ze eigenlijk uh, uh, naar nou, directe concurrentie aan met Apple en uh, Google die dat op hun eigen manier doen. Ja. Maar Microsoft is in die zin de enige die eigenlijk in alle productgroepen wat heeft. Dus dat geeft zowel een, uh, ja, nog een goede mogelijkheid naar de toekomst toe... om op zowel telefoongebied als tabletgebied nog een grote inhaalslag te maken. Ja. Tot slot, zou jij kunnen bedenken dat je ooit zou overstappen van Microsoft naar Apple? Nou, ik zou eigenlijk nooit uh, helemaal overstappen naar één bedrijf. En uh, dat geldt voor alle grote bedrijven... Ik zou nooit mijn kaarten op één bedrijf zetten. Maar op dit moment ben ik heel blij met uh, de producten van Microsoft die ik gebruik. Maar uh, op zijn tijd speel ik ook gewoon een spelletje op de iPad. Helder. Tom Verhoef, softwareontwikkelaar uh, in dienst, uh, van, of tenminste in dienst, ja, in, in, werkzaam voor Microsoft op dit moment, toch? Ja. Ik, uh, om het correct te zeggen, ik, uh, ik run een eigen bedrijf en wij ontwikkelen applicaties voor zeg maar, alle nieuwe producten van Microsoft. Dus voor de, de Windows-telefoons en de Windows-tablets. Daar bouwen wij applicaties voor. Ik ben niet in dienst van Microsoft. Duidelijk, duidelijk. Van, wel vanuit het headquarters van Microsoft. Dank je wel en, uh, en nog een hele fijne dag. Dank je wel. Tom Verhoef, dat was dat op Radio 1. 9 minuten over vier uur. U naar de zendtijd van Omroep WNL. Dit is nu al wakker. En uh, voor de liefhebbers van uh, jaren 90 plaatjes... u herkent in deze cover van Bestel twee hitjes terug. Day 13 minuten over 4, Radio 1. De kranten die zijn alweer op weg naar de kiosk. We hebben ze al op tafel liggen. We zitten hier met z'n drieën. Vira aan de overkant. Maar Robert, jij hebt de krant inmiddels ook al doorgeplaatst. Jazeker, ik heb de Volkskrant gezien. En uh, volgens de Volkskrant is het... Uh, Hommeles in Den Haag. Uh, de AIVD en de criminele inlichtingeneenheid van de politie... zouden namelijk uh, minderjarige informanten... in Haagse achterstandswijken uh, werven. Dat uh, stelt de Partij van de Eenheid. Dat is een, uh, ja, een, een lokale partij uh, in, de, in de gemeenteraad daar. Volgens raadslid Arnoud van Doorn, ex-PVV... Uh, heeft uh, zijn partij de afgelopen weken... 15 jongeren gesproken, die beweren te zijn benaderd door de dienst, waarvan de jongste 15 jaar was. Nou, en op basis van die informatie heeft de partij om opheldering gevraagd bij burgemeester van Aartse. Uh, in ruil voor informatie over radicale jongeren en potentiële Syriëgangers uh, zouden die informanten geld krijgen, vakanties naar Marokko of, of andere financiële hulp. Maar in ieder geval er zou met, ja, er zou met centen gesmeten worden. Uh, en volgens Van Doorn gaat het vaak onder dwang. Uh, jongeren worden onder druk gezet uh, en subtiel bedreigd als ze hun medewerking willen intrekken. Uh, op het moment dat ze dat willen, dan wordt er gezegd, uh, dan wordt er gedreigd mee dat, ja, dat het aan de ouders, broers en zussen wordt verteld. En dat ja, ligt in bepaalde contraaien gewoon wat lastiger en wat moeilijker dan, uh, dan in andere. Uh, de AIVD overigens, die reageert ook in de krant en uh, die heeft in alle toonaarden ontkend. Maar dit wordt ongetwijfeld vervolgd. Ja, ja dit is een, uh, een, een bijzonder verhaal waar ook ik mijn wenkbrauwen van optrek. Dan uh, denk ik toch uh, alle lessen die ik uh, over de DDR ooit heb geleerd, daar, die komen een heel klein beetje bij me terug. Dat denk ik hoop dat, uh, dat de soep niet zo heet uh, wordt uh, gegeten als dat die wordt opgediend. Laat het niet hopen, Martijn. Dan... Nee. Uh, zeg Robert, heb jij wel eens gehoord van uh, spookmelders? Nee. Nou, dan uh, zal ik je vertellen wat het zijn. Het uh, gaat om rookmelders die spontaan afgaan terwijl er niks aan de hand is. Brandweer Nederland en TU Delft doen er onderzoek naar en Spits schrijft daarover. Uh, want die uh, loze meldingen van uh, rookmelders die vormen een gevaar. Mensen worden minder alert bij het afgaan van een rookmelder of ze raken zo geïrriteerd dat ze de rookmelder verwijderen. Ja, dat zegt de brandweerwoordvoerder Frank Huizinga. Ik kan me ook wel voorstellen als die rookmelder elke drie weken afgaat... dat je op een gegeven moment zoiets hebt van... nou ja, laat maar, de, de, geloof het wel, we halen hem van de muren. Gaat wel het complete nut van je rookmelder. Ja, het probleem doet zich voor met rookmelders... die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. En vooral in nieuwbouwwijken willen die rookmelders nog wel eens vanzelf... en vaak zelfs regelmatig afgaan zonder dat er brand is. Ja. Had jij ooit van een spookmelder gehoord? Nee, maar ik moet wel zeggen dat ik dat wel eens... Sorry, zelf heb gehad met rookmelders. op het moment dat die batterijen dus leeg zijn... dan gaan ze ook piepen. Dus als sommige mensen dus geen ja. batterijen in de buurt hebben... dan zijn ze ook geneigd om dat ding even uit te zetten. En dat is wel een beetje een tricky ding. Dat je dan niet moet vergeten om het ook weer te zorgen... dat er nieuwe batterijen Terwijl gaan. Terwijl dat juist waarschuwingspiepjes toch zijn? Van, let op, er is iets met me aan de hand. Ja, maar ook die eh, kunnen al uh, veel te ja, ja, ja. irritant worden. Check. Ik heb ook nog even een, een krant erbij gehaald. Want hoe vroeg begin je met kinderen testen? Het plan voor die verplichte cito kleutentoets is een tijdje terug al door de Tweede Kamer van tafel geveegd. Maar volgens CITO-directeur Martin Roorda was dat om politiek te scoren. Dat schrijft het Nederlands Dagblad vandaag. En volgens hem hebben de Kamerleden het doel van de toets uit het oog verloren. Hij zegt dat een aantal Kamerleden hadden gezegd tegen de motie te stemmen... maar uiteindelijk toch voorstemden om zich populair te maken... Hij zegt dat populair, politiek moet gaan over wat het beste is voor het onderwijs... en nog belangrijker wat het beste is voor het kind. Volgens hem wilden de Tweede Kamerleden hun spierballen laten zien. De citochef die is van mening dat je kinderen in principe... op elke leeftijd kunt toetsen. Ja, nee, ik, Zoals je vertelt, lijkt het me een beetje alsof die Martin Roor... daar gewoon zo'n hevig teleurgesteld is. Hij is gewoon is, teleurgesteld, hè? Dat, dat, dat zijn, dat zijn plannen niet doorheen komt. Dat hij dat nu eigenlijk een beetje alles en iedereen... Uh, een, beetje, een beetje een knauw aan het geven is. Ik vind hem, ja, Het komt een beetje treurig over. Hij liet weten dat die toetsen nog wel, uh, dat het nog wel een optie is... om ze vrijwillig af te laten nemen. Dus hij laat zich niet uit het veld slaan. Nou, kijk eens aan. Nou, dat, de en de nog, kranten. Ja. Ja, dat, dat er nog veel meer uh, lees, je, lees je deze ochtend... in de in de kranten bij de kiosk. Vera, Dankjewel. je ja. uh, Vanaf vandaag uh, komen de 122 leden van het internationaal strafhof... in Den Haag bij elkaar. Het zijn afgezanten van hun land om te discussiëren uh, over het strafhof. En tot en met uh, volgende week donderdag wordt het nodige besproken. Zo willen een aantal Afrikaanse landen zich terugtrekken uit het orgaan. Genoeg tijd voor minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... om het een en ander recht te zetten. Sjoerd Sjoerdsma van D66 gaf hem in de Tweede Kamer alvast wat huiswerk mee. Goedemorgen, meneer Sjoerdsma. Welke landen willen eruit uit straf of stappen en waarom? Nou, op dit moment eigenlijk alleen Kenia. Daar is uh, niet zo lang geleden een motie aangenomen in het parlement... dat ze uit het strafhof willen stappen. Um, er is ook een zaak tegen de Keniaanse president en de vicepresident op dit moment. En waarom willen zij eruit stappen? Dat is eigenlijk al een goede vraag. Zij zeggen zelf omdat ze vinden dat het strafhof te politiek wordt ingezet. Het strafhof zou zich alleen maar richten op Afrikaanse landen, op Afrikaanse zaken. En zou zo eigenlijk een beetje een, een soort van koloniaal instrument zijn geworden. Dus het is eigenlijk een, een, een machtsmiddel van de westerse wereld volgens, volgens de Kenianen. Nou dat is wat de Kenianen zeggen. Uh, maar als je dan kijkt naar de werkelijkheid. Um, uh, de meerderheid van de Afrikaanse zaken zijn zelf door, door de landen zelf uh, verwezen naar het strafhof. Dus dat is... Niet door westerse landen gedaan, maar dat is bijvoorbeeld door Liberia zelf gedaan. Die wilden dat het strafhofonderzoek ging plegen in hun land, dat heeft Mali ook gedaan. Mm -hmm. En andere zaken zijn verwezen door de Veiligheidsraad, dus daarvan zou je eigenlijk ook niet kunnen zeggen dat het een gebrek aan legitimiteit heeft. Sterker nog, dat is het hoogste orgaan wat je zou kunnen bedenken. Ja, uh, Kenia die heeft al aangegeven inderdaad uit het strafhof te willen stappen, maar er zijn nog meer landen uh, waar stemmen op gaan om dat te doen. Nou ja, de Kenia heeft het binnen de Afrikaanse Unie tot een, uh, tot een heet hangijzer gemaakt. Heeft ook andere landen opgeroepen van god, uh, zouden je daar nou ook niet eens over na willen denken om, uh, om daar langzaam uh, wat meer afstand van te nemen. Met als gevolg dat er uh, eigenlijk een heel kritische Afrikaanse Unie uh, is. Die bijvoorbeeld ook dingen willen als staatshoofden zouden niet meer vervolgd moeten kunnen worden. Ja, en dat is nu juist, juist het mooie van het strafhof. Uh, niemand is immuun tegen rechtsvervolging. Ja, ja. En, en wat, is nou, wat is nou het gevolg als zo'n Kenia zegt, nou we stappen eruit? Nou, uh, op zich nog niet zo heel veel in die zin. dat um, uh, Nog lang niet alle landen in de wereld zijn aangesloten, wel meer dan 100 op dit moment. Maar het vervelende is, je wil niet een soort van kettingreactie. Je wil het liefst niet zien dat als Kenia besluiten uit te gaan... dat Oeganda het vervolgens ook doet... en dat dat een heleboel Afrikaanse landen met zich meetrekt. Want dat zou het draagvlak van het strafhof echt grondig ondermijnen. Ja, ja. Nou, nou is het aparte dat een, een aantal... Uh, volgens mij uit mijn hoofd twee jaar geleden... dat er een, uh, een peiling is geweest in, in, uh, in Kenia zelf... en dat de bevolking heel erg achter dat strafhof staat. Ja. Uh, Komt dit, kom dit echt voort uit, uit, ja, uit een machtspel van, van de Keniaanse overheid? Nou, uh, het vorige gedeelte wel, uh, de Keniaanse president en de vicepresident werken op dit moment goed mee met het strafhof, maar zijn natuurlijk allerminst blij met het feit dat zij regelmatig naar Den Haag moeten om hier voor dat hof te verschijnen. Um, tegelijkertijd, als je inderdaad kijkt naar de Keniaanse bevolking, die wilde na het geweld bij de vorige Keniaanse verkiezingen maar al te graag dat er gerechtigheid kwam voor al die slachtoffers die daar tijdens dat uh, grotendeels etnisch geweld uh, zijn gedood. Uh, dus dat is, uh, is een beetje een machtsstrijd tussen wat uh, de bevolking van Kenia wil aan de ene kant en de, de nieuwe machthebbers uh, aan de andere kant. Juist. En nu moet minister Timmermans moet dus in de bres springen voor, uh, voor, de, uh, voor het internationaal strafhof. Ja, Nederland heeft als gastland uh, van het strafhof denk ik echt een uh, speciale verantwoordelijkheid om dat strafhof te beschermen. Om die strijd tegen straffeloosheid uh, wereldwijd uh, aan, te, uh, aan te jagen... En ik vind dan ook dat als Afrikaanse landen zorg hebben... en nou, sommige van die zorgen zijn wat degelijk terecht... andere uh, wat minder terecht... en hun oplossingen die staan mij op dit moment nog niet heel erg aan. Maar ik vind wel... je moet die zorgen serieus nemen... en je moet het dialoog op zijn minst aangaan. Want wat je anders krijgt is een soort van... Europa versus de Afrikaanse ja. Uniehouding. En daar is dat schaf in uh, op uh, het geheel niet mee gediend. Nee. Uh, uh, hebben we nog een uh, ander land dat misschien een goed voorbeeld zou kunnen spelen? Ook een eeuwig lopende discussie lijkt het wel. Uh, de Verenigde Staten hebben natuurlijk dat uh, statuut ook nog nooit geratificeerd. Uh, Wordt ja. word het niet de tijd dat dat soort landen ook uh, wat, wat meer haast gaan maken daarmee? Heeft dat dan niet meer overtuigingskracht in de wereld? Uh, nou, dat, dat is denk ik niet een zaak van of-of, maar en-en. En inderdaad... Uh, het is een beetje een smet op het blazoen van de Verenigde Staten... dat zij niet zijn aangesloten bij het strafhof. Nee, want ze staan in een mooi rijtje hè? met Rusland, met Iran, met ja. Soudaan, met Zimbabwe. Uh, het wordt wel eens tijd dat de VS mee ja, gaat doen. Ja, dat, dat, dat is niet een heel mooi rijtje. Het grappige is wel, de Verenigde Staten hebben wel uh, het, het verdrag van het strafhof ondertekend. Bill Clinton heeft dat op de ja. laatste dag van zijn presidentschap gedaan. Het is alleen niet geratificeerd. Dus het probleem ligt bij het Amerikaanse congres. Maar het is natuurlijk helemaal waar... Uh, de Amerikanen zouden dat ook moeten doen en ook daar zou Timmermans, denk ik, een nuttige rol kunnen vervullen. Um, wat je wel in de praktijk ziet, en dat is wel interessant: de Amerikanen werken in de praktijk wel steeds meer mee met een straf. Zo was de laatste uh, uh, iemand uit Congo die in Rwanda is opgepakt, die de Amerikaanse ambassade inliep in, uh, in uh, Rwanda. En de Amerikanen hebben hem vervolgens uitgeleverd aan het strafhof. Dus die praktische samenwerking is er al wel. Het is een zaak dat de Amerikanen ook de volgende stap zetten... en gaan ratificeren. Deze week komen de 122 leden van het strafhof dus bij elkaar. Um, Timmermans moet dus iets doen. Wat kan hij concreet doen? Nou, wat ik me goed zou kunnen voorstellen... Ik bedoel, het zou sowieso goed zijn als hij daar naartoe gaat... en dat gaat hij ook doen om daar een echte toespraak te houden... over het belang van het strafhof... en waarom we daar met z'n allen voor moeten knokken. Mm -hmm. Tegelijkertijd... Ja, misschien dat je ook in, in, in de wat kleinere bijeenkomsten... een groep van Europese landen en een groep van Afrikaanse landen... bij elkaar kan krijgen om eens een begin te maken met dat gesprek. Van wat, uh, waar liggen die zorgen over het strafhof nu echt? Niet die politieke zorgen, maar de echte zorgen. En hoe kunnen we er nou samen voor zorgen... dat dit jonge strafhof, want het bestaat nog helemaal nog niet zo lang... zich ontwikkelt tot een strafhof dat op iedereen uh, te, tevredenheid kan rekenen... maar tegelijkertijd... Niks afdoet aan die universele waarde, het vechten tegen de straffeloosheid. Ga je er dan wel vanuit dat, uh, dat, dat minister Timmermans ook daadwerkelijk serieus wordt genomen? Ja, daar ga ik eigenlijk wel vanuit. Um, uh, uh, de, de, de, de uitdrukking. Uh, we zien je in Den Haag, is in de wereld denk ik een uh, gevleugelde uitdrukking geworden. Het, is een, uh, het jaagt veel misdadigers. Uh, angst aan En ik denk ja. dat ook minister Timmermans uh, als, als gastheer, als gastland van het strafhof een bijzondere status heeft. Al kunnen we natuurlijk als we over uitdrukkingen gaan beginnen ook uh, kunnen zeggen dat uh, die Kenianen misschien uh, uh, wel de uitdrukking praatjes vullen geen gaatjes aanhangen in deze. Nee, dat zou goed kunnen, maar en dat wat is, dan? denk ik... Nou ja, dat zullen we moeten zien. Ik bedoel, tot nu toe is namelijk geen sprake van een dialoog. Tot nu toe is het enkel de Kenianen die zeggen... wij zijn ontevreden en die tegen hun Afrikaanse broeders zeggen... jullie zijn toch ook ontevreden en proberen daar draagvlak, draagvlak te vinden. We zullen eerst moeten zien hoe die eerste poging van minister Timmermans uitpakt... om dat gesprek aan te gaan en wat dat oplevert. sure, Sjoerdswa van D66, dank voor het toelichten. Graag gedaan. BNL op Radio 1. deck of cards, lay my money down, lay my money down, lay my money down. I had not been in Washington, met him all weeks in three, met up with a pretty little girl, she fell in love with me, she fell in love with me. She took me in her parlor, she cooled me with a fan, she whispered low in a mother's ears, I love that gambling man, love that gambling man, love that gambling man Oh daughter, oh dear daughter, how can you treat me so? Leave your dear old mother And with that gambler go With that gambler go With that gambler go My mother, oh dear mother You cannot understand If you ever see me coming back I'll be with a gambling man With that gambling man Gambling man. Billy Joe Armstrong en Nora Jones, Roving Gambler, hier uh, Radio 1, WNL, nu al wakker. Waar uh, we ook uh, altijd uh, aandacht hebben voor het nieuws. Het en daarvoor is aangeschoven Vera Simons. Goedemorgen. De NASA wil een ruimtetaxi ontwikkelen... die astronauten van Amerikaanse bodem naar het internationale ruimtestation ISS kan brengen. Het voertuig zou in 2017 de eerste rit moeten maken. De Verenigde Staten willen zo het monopolie op het ruimte, ruimtevaarttransport van de Russen doorbreken. Sinds 2011 worden alle bemande vluchten naar de ruimte van Amerikaanse astronauten door Rusland uitgevoerd. Vanwege bezuinigingen kan de NSA... NASA, sorry, zelf geen vluchten meer uitvoeren. Daarom wordt een beroep gedaan op de commerciële. Bedrijven mogen voorstellen doen over onder meer het design. NASA biedt de commerciële bedrijven geld, technische hulp en toezicht op de ontwikkeling van de taxi. De bedrijven moeten uiteindelijk zelf de taxi bouwen. De NASA wil wel de veiligheid controleren en het ruimtevaartuig, ruimtevaartuig certificeren... voordat de organisatie ritjes gaat bestellen. In Vietnam zijn bij een brand tijdens het renoveren van een bar zes medewerkers... in het centrum van Hanoi overleden. De zes waren ter plaatse bezig met de werkzaamheden, werkzaamheden toen de brand uitbrak. Ze stierven aan verstikking van de brand... die de brandweer pas na bijna twee uur onder controle had. In de afgelopen jaren zijn in Vietnam al tientallen grote branden gemeld... als gevolg van het slecht naleven van de brandvoorschriften. De rechter in Sint-Petersburg oordeelt vandaag over het verlengen van het voorarrest van de Nederlandse Greenpeace-activisten. Greenpeace kijkt waarschijnlijk met enig voorzichtig optimisme uit naar de uitspraak, aangezien gisteren al een Braziliaanse vrouw als eerste niet-Russische activist op borgtocht werd vrijgelaten. Niets is echter zeker, aangezien maandag het voorarrest van een Australisch opvarende van de Arctic Sunrise juist met drie maanden werd verlengd. Drie Russen kregen daarentegen maandag te horen dat zij tegen een borgtocht de gevangenis mochten verlaten. Voor twee van hen moest in elk geval in totaal omgerekend 90.000 euro worden betaald. En dan Weerman Stijn van Antwerpen met het weer. Goedemorgen. Goedemorgen. Op dit moment vriest het op veel plekken en moet er rekening worden gehouden met gladheid op de wegen. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot een graad of vijf. De wind is eerst zwak tot matig uit de noordwestelijke richting, later aantrekkend tot vrij krachtig. Vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de kans op regen toe. In het binnenland valt zelfs mogelijk wat natte sneeuw. Tijdens opklaring koelt het af tot een graad of min 1. Morgen blijft het droog en zullen we een afwisseling gaan zien van bewolking en zon. De temperatuur is kil te noemen met slechts een graad of 3. Richting het weekend blijft het koud en overwegend droog. In de nachten blijft de kans op vorst bestaan. Het Nieuwsminuutje. Het wordt koud, het wordt koud, het wordt koud. Dankjewel Stijn van Antwerpen en dankjewel Vera Simons voor het nieuws. Go to the start. Ready. Over 78 dagen kleurt Sochi oranje. Dan beginnen in de Russische stad de Olympische wieterspelen. Voordat de dweilorkesten hun weg naar Rusland zoeken... gaat het nu al wakker iedere week voorbeschouwen met Olympische deelnemers. Ja, en deze week doen we dat met bobsleer Esmee Kamphuis. Zij gaat in de tweemonsbob een gooi doen naar de medaille. Esmee, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, liggen jullie op koers in de aanloop naar Sochi? Ja, het gaat eigenlijk heel erg lekker. We zijn net uh, dit weekend teruggekomen van uh, tien dagen afdalen op de Olympische baan. En uh, ja, we hebben goede tijden neergezet en uh, ja, de optimale lijn gevonden. Dus uh, het gaat de goede kant op. Dus jullie zijn in Sochi geweest. Uh, wat, wat, wat vind je van Sochi? Wat vind je van de baan? Uh, ja, de baan is uh, ja, wat, wat mij betreft iets te makkelijk. Dat vind ik jammer. Ik heb liever een hele moeilijke baan, waardoor uh, het sturen belangrijker is dan de start. Maar uh, ja, goed, het is verder een hele... Uh, ja, Technische baan, waardoor het wel moeilijk is om snel te gaan en uh, hij is anders dan andere alle, alle andere banen. Want uh, het gaat drie keer bergop onderweg. Maar dat, dat dat vind ik apart. Je zegt het is een technische baan, maar het is ook een veel te makkelijke baan. Ja, hij is bovenin uh, relatief makkelijk, waardoor je dus je startsnelheid heel erg lang meeneemt. En we hebben een aantal uh, concurrenten die uh, ja, zo dusdanig sterk zijn op de start... dat die uh, ja, daardoor een enorm voordeel hebben. Dus wat mij betreft had hij best iets, uh, iets pittiger mogen zijn. Ja, nou, wij hebben niet uh, verschrikkelijk veel verstand van, uh, van dit soort banen... Maar, maar zou je ons dus kunnen meenemen over de baan van Sochi? Ja, nou eigenlijk de eerste paar bochten die, uh, die zijn vrij, vrij makkelijk en vrij vlak... Uh, en dan kom je uiteindelijk in bocht 5... die uh, een hele ingewikkelde lange bocht is... die een beetje een hoefijzer vorm heeft. Uh, en de uitgang daarvan is, is cruciaal... omdat het stukje tussen 5 en 6 uh, omhoog gaat. Dus als je daar niet uh, keihard recht gaat... verlies je echt ontzettend veel tijd. En dan uh, in het middenstuk is bocht 7 heel lastig. Die, uh, die eindigt in een soort ja, rechtkrom stuk, noem ik het maar... Die uh, wat lijkt alsof het recht gaat, maar hij buigt eigenlijk af naar links. Waardoor je dus ja, met een afwijking uit de bocht moet komen om, uh, om rechtdoor te kunnen schieten. Ja. Dus dat is een ingewikkeld stukje. En dan uh, uit 14 gaat het nog een keertje bergop. En zo zijn er een aantal uh, ja, lastige punten. En uiteindelijk na bocht 17 is het, uh, is het zo laag mogelijk zitten, want dan ben je bij de finish. Ja, en, en dan ga je de finish over. Hoe, hoe, hoe, hoe, hoe lang doe je daarover? Nou, nee, Een seconde of uh, 58, 57, 58 seconden. En dan is het voorbij. Nou, daar heb je één run gehad. <laughs> dan moet je er nog drie straks op te spelen. Ja. Wij, uh, onze Olympische wedstrijd bestaat uit twee dagen van twee wedstrijdruns. En uh, ja, uiteindelijk is dus uh, stabiliteit een uh, van de belangrijkste factoren om straks die medaille te winnen. Je zegt net, bo bocht 5 is eigenlijk een cruciale bocht. Uh, nou kan ik me voorstellen als Sochi het allerbelangrijkste is van, uh, ja, van, van de afgelopen vier jaar. Dan ga je dus uh, wekenlang in Sochi trainen lijkt me. Om, om die bocht 5 maar goed onder de, onder de knie te krijgen. Uh, waarom uh, kunnen jullie daar niet voor kiezen? Om gewoon ja, je, jezelf eigenlijk te parkeren in Sochi op dit moment? Ja, helaas. Dat, dat laten de Russen niet toe. Die uh, geven het, uh, ja, het minimum aantal runs wat er internationaal verplicht is om aan, aan iedereen te geven, geven ze meer niet. Om het thuisvoordeel zo groot mogelijk te houden. Ja, dus, uh, want de Russen die mogen dus wel gewoon non-stop daar, daar overheen vliegen? Ja, die zijn uh, non-stop aan het trainen. Ja, dat klopt. Oh, dan, dan kun je dus eigenlijk al wel stellen dat, dat eigenlijk op ieder onderdeel de Russen favoriet zijn? Um, nou ja, bij de dames, Bob Slee, denk ik niet. Um, over het algemeen uh, hebben die moeite om in de top 15 te komen. Dus ik verwacht dat ook als zij twee, 300 runs op deze baan maken... dat het nog steeds niet uh, hun genoeg helpt om uh, uiteindelijk richting de medailles te gaan. Maar zeker bij de mannen zijn ze nu heel erg gevaarlijk uh, voor, de, ja, voor de medailles. Ja. Uh, uh, de hele tijd trainen zou natuurlijk ook niet gaan daar, want volgende week... dan beginnen de World Cup-wedstrijden alweer. Is dat niet zo heel kort op de spelen eigenlijk? Ja, maar dat, dat is eigenlijk elke Olympische cyclus. Wij hebben acht wereldbekerwedstrijden in het Olympische seizoen. En die zijn heel erg belangrijk, omdat op basis van de punten die je verzamelt... van die wereldbekerwedstrijden, wordt je startnummer bepaald. En uh, degene die de wereldbeker wint, krijgt startnummer één... en dus het beste ijs in Sochi. Ja. Dus je zal de wereldbekerwedstrijden ja, op volle kracht moeten doen... om, uh, om straks uh, ja, een goede startpositie te veroveren. Esme, we hopen natuurlijk op zoveel mogelijk medailles in, in Sochi. Uh, ga jij ons blij maken met, met de medaille? Ja, dat zou mooi zijn. <laughs> ja, nee, daar gaan we wel voor. Uh, we hebben ja, afgelopen seizoen uh, zes van de tien wereldbekerwedstrijden ja, op een tiende van het podium gezeten. Oh. Dus we zitten er heel erg dichtbij. En uh, ja, op het WK misten we op 1600 1600ste na vier runs het zilver. Dus uh, ja, het zijn echt in minimale verschillen. En we hopen dat dit soortje uh, onze kant op holdt. Je bent nu uh, dus nog erg optimistisch. Zullen we dan afspreken als we je nou over een paar weken weer bellen? Uh, dat, we, dat we dan eens kijken of je dan nog optimistischer bent? Of je dan echt durft uit te spreken van we gaan voor goud? Ja, goed, tuurlijk. Kijk, elke sporter die, die meedoet aan de Olympische Spelen... als je een wedstrijd start, dan, ga je, dan start je om te winnen. Uh, dus wij ook. En uh, ja, kijk, uh, we hopen gewoon op die medaille. En ik denk dat we gewoon alle ingrediënten hebben om hem te kunnen winnen. Alleen het zit zo dicht bij elkaar, uh, eigenlijk in die wereldtop bij het bobsleaien... dat je, ja, yeah, één klein foutje gaat het verschil zijn tussen een medaille of zes te worden. En dat... Uh, ja, dat is uh, echt de vorm van de dag straks. In minimale verschillen gaat het dus om. Esmee uh, Kamphuis, dank je wel. Succes de komende weken en uh, we spreken je snel. Oké, okay, bedankt en fijne dag allemaal. Ik krijg het altijd een beetje op mijn lachsvieren als ik een dweilorkest uh, hoor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Het, is, het stond hier ook niet live, gelukkig. Dat scheelt er meer. Ja, dat ja. zou vol worden. Oeh, dat had ik ook geen leuke nacht gevonden. Nee. Zullen we naar Groningen gaan? Ja. Het Gronische dorp Pekela is diep verdeeld over een gemeentelijke herindeling. Uh, de SP vindt dat het wel even kan wachten. De PvdA wil samen met Oldand, terwijl de VVD het liefst door wil met Veendam. Vandaag buigt de diep verdeelde gemeenteraad zich over een collegevoorstel... We ...met de burgemeester van Pekela, Meindert Schollema. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat klinkt niet best. Is Pekela verscheurd? Nee, nee, nee. Pekela denkt gewoon heel genuanceerd over herinnering. En, en uh, dat betekent dat wij in het, uh, in het verleden uh, gewoon stappen hebben genomen... ...om voorbereid te zijn op de toekomst. En dat is zijn stappen geweest die niet door iedereen gedeeld zijn. En dat geeft een beetje de problematiek van dit moment... Ja, want, want zou, zou u het uh, spanningsveld in Pekelaas kunnen uitleggen? Ja, wij uh, waren van mening dat uh, een aantal taken naar de gemeente toe kwamen... die wij in een gemeente van 13.000 inwoners niet meer zelfstandig kunnen oplossen. En wij hebben daarbij de contacten gezocht met de buren en gezegd... wij willen graag met jullie samenwerken, één grote sterke organisatie maken... maar wij willen als gemeente graag heel dicht bij die burgers blijven staan... Dus kleine gemeenten en een samenwerking. En dat hebben we met de buurgemeente Veendam gedaan. En nu werken we samen voor ruim 40.000 inwoners. En dat hadden we verder graag willen uitbreiden. Maar de rest denkt dat herindeling een betere oplossing is... Wij denken in principe dat dat verder van de burger afstaat en dat wij op een andere manier een goede oplossing hadden. En dat brengt dat nu de gemeenteraad van Pekla verschillende opvattingen heeft. Ja, want u had al een ambtelijke samenwerking en nu komt die herindelingen. U zegt eigenlijk, nou dat is, dat is helemaal niet nodig zo. Wij uh, hadden die ambtelijke samenwerking verder kunnen uitbreiden en dan waren we... ...als gemeentebestuur heel dicht bij die burger blijven staan... ...een gemeentehuis en de gemeente. Mensen hadden hun diensten op korte afstand... ...op de fiets of lopen kunnen doen op het gemeentehuis... ...maar we hadden wel een grote en krachtige organisatie gehad. Ja. Nou, daar staan we redelijk alleen in en nu krijgen we... ...dat we natuurlijk een stap moeten maken, want aan de ene kant willen we eigenlijk niet... En aan de andere kant, als de hele omgeving wil en dat gaat doen, zullen we toch een keus moeten maken wat we dan willen en waar we dan in ieder geval bij aan willen sluiten. En dat maakt nu dat wij als een van de wenige gemeenten niet een afgerond voorstel vanuit het college naar de raad hebben gelegd. Nee. Maar dat we gezegd hebben, we zoeken alle varianten voor jullie uit. Wij hebben de informatie erbij liggen. En wij vinden dat het hoogste bestuursorgaan, onze 15 raadsleden, nu een keus kunnen maken. En dat gaan we op 10 december doen. Ja, want het had zoveel makkelijker gekund, hè? De VVD, die wil ook al door met Veendam. Maar uw partij, van Houdsher, de Partij van de Arbeid, die zegt nee. We moeten samenwerken met Oldambt. Waarom dan? Nou, als je gewoon even geografisch bekijkt... dan is Pekela eigenlijk gewoon een Oost-Groningse gemeente. En als je oude Pekela hebt... die ligt op ongeveer vijf minuten fietsen... van het winkelcentrum van het oldamt Wenschoten. En de andere kant is georiënteerd op Stadskanaal... en een klein stukje op Veendam. Dus van oudsher horen we bij de Veenkolonie... en daarvan zeggen een aantal partijen om dan helemaal een samenwerking met Hoge zand... wat helemaal voor ons ver weg tegen de stad Groningen aan ligt... dan hebben wij liever dat er dan een samenwerking in Oost-Groningen uh, komt. En daar zijn de meningen over verdeeld, maar dat maakt de discussie zoveel te leuker. Wij zorgen ervoor dat alle informatie bij die raadsleden is... Uh, de burgers hebben zich in drie avonden uitgesproken mm -hmm. dat ze over het algemeen ook vinden dat ze het meest bij Oost-Groningen horen. En nu wachten wij die discussie af en zullen daarna de provincie daarvan in kennis stellen. Ja, discussie zal om. Nou heeft het college van BMW in Stadskanaal zich gisteren nog uitgesproken voor een samenwerking met onder andere Veendam en Pekela. Ja. Heeft Pekela dan straks eigenlijk nog wel een keus? Nou, het, het is zo dat wij hier in Oost-Groningen... vier grotere gemeenten hebben. Stadskanaal, Doldamt, Veendam en Hoogzand, Sappemeer. En dan ben ik mij er best van bewust... dat wij kunnen zeggen of wij een oostelijke of een westelijke richting willen. Maar die grotere gemeenten... die brengen natuurlijk in verhouding meer gewicht in de schaal. Precies. En daar lijkt het op dat dat op dit moment een beetje 50-50 is. Nou, wanneer krijgt een kleine gemeente een beetje gewicht op de schaal, dat is als de anderen ongeveer in evenwicht zijn. Ja. En dan kunnen die kleintjes met elkaar uiteindelijk net dat gewicht geven om tot een besluit te komen. En daarom is uiteindelijk op 10 december het heel erg belangrijk hoe de gemeente Pekelaar daarover gaat stemmen. Heeft u, heeft u er vertrouwen in dat, dat, dat, dat iedereen straks op één lijn uh, ligt met elkaar? Nou, ik weet niet of ze helemaal op één lijn komen, maar die 15 raadsleden die zijn door de bevolking gekozen. En daar hoor je gewoon vertrouwen in te hebben. Ze weten dat ze maar volgend jaar door de kiezers weer worden beoordeeld op hun, op hun gedrag en hun, ja, hun opvattingen daarover... En ze zullen altijd afwegingen moeten maken in zijn totaliteit. En uiteindelijk zal de meerderheid van de raad een besluit nemen die gerespecteerd moet worden. En daar heb ik alle vertrouwen ja, in. Maar dat Pekela opgeslokt gaat worden door Stadskanaal, dat, uh, dat durft u nog niet zozeer ja, niet te zeggen? Ja, niet opgeslokt. Een samenwerking met Stadskanaal in Veendam. Dat is de zogenaamde variant van Oost-Groningen-Zuid. Uh, heel persoonlijk vind ik dat een hele goede oplossing. Oh. En dat vind ik geen opslokken. Dat vind ik op grotere verband samenwerken. En dan komen we tot gemeenten van om en bij de 100.000... ligt nog ver boven de norm die plastic heeft gesteld... En op die, op die manier zijn wij in staat om ook de dingen in de toekomst te doen. En wij hebben in principe een andere keus gehad. Maar uiteindelijk draait de wereld door en zullen we moeten zorgen... dat we ook in die nieuwe situatie weer een aansluiting krijgen. Maar als het aan u ligt, dus samen met Stadskanaal en met Veendam? Persoonlijk zou ik dat de voorkeur hebben. Maar ik wacht nu eerst af wat de raad gaat besluiten. Dank u wel, burgemeester Schollema van Pekela. Maak er een mooie dag van. Gaan we doen. Maar Ronnie knipt zijn haar Het mocht een keer Dat vond zij ook Het zat ook raar Ze had vandaag geen tijd Maar hij weet niet meer waarom. De thee is op Zijn haar is kort De maand is op Ronnie, Ronnie, ooit Maandag moest ze werken En ze belt waarschijnlijk brief zat in zijn binnenzak, maar nu opeens vandaag is hij hem kwijt, voor even of voor altijd. Ze houdt van chocola, Ronnie schrijft het op, Portugal, Johnny Depp, Franse pop. Ik zou zo graag misschien een keer dat op een dag, als het kon, maar ronnie, ronnie. De maan is niet van zilver en je kunt er niet naartoe. De brief lag al die tijd gewoon op tafel, hij fluit een liedje van. op Radio 1 Kwart. Voor 5 is het alweer. Met het stoppen van vakantie als sponsor in het wielerpeloton... kwam een hele groep wielrenners werkloos op straat te staan. Een deel van hen wist onderdak te vinden bij een nieuwe ploeg. Een ander deel is op dit moment werkloos. In plaats van de fiets aan de wilgen te hangen... hebben een aantal renners zich verenigd in een werkloze wielrennersploeg. Als die ploeg bij officiële wedstrijden aan de start wil kunnen staan... dan heeft het snel veel geld nodig. Dat geld is nu al voor een groot deel B1. Het is alleen nog net niet genoeg. Bobby Traxel is het meesterbrein achter de werkloze ploeg. Bobby, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel geld hebben jullie nog nodig om aan de eisen van de, van de UCI, de internationale wielerunie, te voldoen? Nou, nou het is niet zo dat wij uh, nog geld nodig hebben om aan de eisen te voldoen. We hebben eigenlijk genoeg geld om aan de eisen te voldoen van de UCI. Alleen de UCI schrijft voor dat, uh, ja, dat er geen salarissen of uh, vergoedingen betaald hoeven te worden aan de renners. En dat is eigenlijk niet het, uh, hetgeen wat wij willen. Nee, want werkloze wielrenners die verenigen zich natuurlijk vooral om weer werk te krijgen. Uh, uh, hoe, hoe, hoe groot schat je de kans dat het allemaal gaat lukken? Nou ja, ik, uh, ik, ik moet 8% van het, uh, van het budget nog hebben. Nou, dan zou je denken van, ja, dat, is, uh, dat, uh, dat klinkt heel weinig. En dat is natuurlijk ook zo. Uh, het gaat over 5.000, 7.000 euro. Uh, ja, het is eigenlijk natuurlijk een schijntje. Als je kijkt, heb ik uh, dat ik 600.000 euro moest hebben drie weken geleden. Mm -hmm. Dus je zou eigenlijk moeten denken dat het wel zou moeten lukken. Ja, want stel er luistert op dit moment een geïnteresseerde partij. Dat wil nog wel eens gebeuren. Mensen met veel geld zijn ook wel s'nachts wakker. Die, die willen jullie bijvoorbeeld nog sponsoren of iets dergelijks voor, voor dat bedrag. Wat, wat krijgen ze daar dan voor terug? Nou ja, kijk, ten eerste, je krijgt een hoop. Uh, uh, ja, het gaat een speciaal project worden. Dus in, in dat opzicht krijg je wel natuurlijk een hoop, uh, hoop aandacht rondom de koersen. En, Zoals je ziet nu ook al gewoon voor de koers, voordat het project ook allemaal al, al begonnen is. Dus ja, in dat opzicht heb je al heel veel reclame. Mm. Uh, je krijgt natuurlijk uh, goede renners, want er zijn op dit moment gewoon een hoop goede renners. Staan er, uh, staan er op straat, dus die hebben allemaal een ploeg nodig. Maar het mooiste is, kijk, die renners gaan er niet een stap terugzetten om volgend jaar te stoppen. Die renners die gaan een stap terugzetten omdat ze weten wat ze kunnen, omdat ze weten wat ze willen in de toekomst. Dus die zeggen van nou, we zetten nu een stapje terug en dan gaan we er gewoon volle bak tegen. En dan gaan we zorgen dat we een super goede rijden met z'n allen. Mm -hmm. En jaar daarna zetten we een stap terug naar een grotere ploeg. Dus je krijgt gemotiveerde renners voor, uh, voor, voor veel te weinig geld. Ja, ja, want je hebt dus nog 75.000 euro nodig. Die heb je voor morgen nodig? Ja, zo ongeveer wel, ja. ja dan, dan heb je dus eigenlijk, ja, je hebt, je hebt in totaal nog een uurtje of, uh, uit mijn hoofd? Uh, 19. 19, ja. ja. Een uur of 19 om alles rond te krijgen. Hoe ga je dat doen? Nou ja, kijk, er liepen natuurlijk al een hoop uh, gesprekken. En uh, eigenlijk hoop ik op een van die gesprekken dat die nodig komt. Om nu, op, om op dit moment een gesprek te beginnen, dan is meestal moeilijk. Uh, gisteren had ik ook iemand aan de telefoon en van ja, we uh, willen praten. Mm -hmm. ik, zeg, uh, ik zeg, ja, is het, is het echt nodig? Ja, ja, het is echt nodig, het is echt nodig. Ik zeg, nou ja, ik zeg, kunnen jullie vandaag of morgen, ik een van euro? Uh, nee. Hmm. Ik zeg ja, ik zeg, dan, moeten we, dan moeten we eventjes twee dagen wachten, want dan heb ik even, even iets te druk met andere dingen. Want ja, het is gewoon heel cruciaal dat we nu die 75.000 euro binnen gaan halen. En dan, dan, daarna hebben we gewoon kans. Want het is gewoon een start. Ja. Dat we minimaal kunnen starten, dan kunnen we starten met een acht renners. Ja, en daarna kun je gewoon nog spontaanpij vinden ja. om die andere renners te vinden of te helpen. Ja, want stel, stel dat het dus niet lukt binnen deze 19 uur die nog volgen, wat, wat is dan het gevolg? Uh, dat, dat, dat er gewoon geen ploeg is. Dan is het einde verhaal. Ja, nou. ja en, en wat betekent dat dan voor jouw carrière? Uh, nou ja, dan, uh, dan, uh, dan ben ik drie weken verder en dan uh, moet ik maar op zoek naar uh, de volgende stap. Moet ik even over nadenken. Ik heb er eigenlijk gewoon ja. nog geen moment over na kunnen denken. Want uh, ja, ik ben gewoon de laatste drie weken ben ik gewoon geleefd in plaats mm. van. Uh, dat ik erover na heb kunnen denken. Dus dat was wel goed. Ja, maar je, je stelde net zelf ook al... er zijn op dit moment heel veel goede wielrenners... die, ja, die de grootste moeite hebben om een ploeg te vinden. Het uh, is geen gespreid bedje dan voor je, neem ik aan. Wat, wat zei je? Het, is geen, het wordt geen gespreid bedje voor je om, om een ploeg te vinden... Uh, als, het, als het nu zo, ja, zo overvol is op die, op die wielerarbeidsmarkt. Nee, nee, absoluut niet. Dat, uh, dat, uh, het gaat niet uh, makkelijk zijn. Eigenlijk. Dat het uh, zelfs misschien uh, onhaalbaar is... Maar uh, ja, dan moet je even de opties bekijken en even kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar, maar kan ik daaruit afleiden dat het, dat het gewoon eventueel zo is dat jij dan volgend jaar zonder ploeg zit? Wat, wat voor gevolgen heeft dat voor jou, voor jouw carrière? Nou, voor de carrière als je zonder ploeg zit is het voorbij. Dat, uh, dat, is, uh, dat is het probleem en dat zal voor mij wel uh, heel zuur zijn. Want uh, ik heb natuurlijk pas uh, een twee, drie dagen voor de laatste wedstrijd gehoord dat uh, mijn contract... Uh, die ik een doorlopend contract dat ik had ja. dat die niet door kon gaan omdat ik ja, dat de ploeg stopte. Ja. Dus ja, ik, was er al, ik ging er nooit van uit en uh, het gevoel ja het gaat toch een beetje lastig zijn omdat je nooit echt afscheid hebt kunnen nemen. Zeg maar. Dus dat uh, gaat wel super lastig zijn. Ja. Ja. Dus het, het gevolg kan dus zijn dat jij dus, want uit mijn hoofd ben jij 32 jaar, ja. uh, dat je op 32-jarige leeftijd uh, je fiets toch aan de wilgen moet gaan hangen mocht dit plan er niet doorheen komen? Nou ja, dat ook. Maar, uh, nou, dat is, dat is natuurlijk nog niet helemaal zeker, want ik heb natuurlijk ook daar lopen nog wel wat gesprekjes in en wat dingetjes in. Maar uh, ja, het moet gewoon dit plan gewoon moet gewoon helpen lukken. Want kijk, als ik mezelf red, dan is er eentje die de, de volgend jaar kan fietsen. Ja. Maar uh, als het allemaal lukt en dan rijden zometeen zo meteen twaalf rond, ja. dan en ik weet 100 zeker dat het gewoon een super speciaal project gaat worden. En als ik kijk naar welke renners er zijn, Nou, noem, maar, noem, uh, noem er nog even twee, Bobby. Nou, uh, Bert-Jan Lindeman, ja. Bouten Mol. En dan in België natuurlijk uh, nog Maxim Kommer, uh, nee. Barbé. En dat ja. zijn allemaal jongens die uh, in de voorjaarswedstrijden... gewoon op het hoogste niveau mee kunnen rijden. Bobby Draxel heeft heel erg hard 75.000 euro nodig. Het liefst voor het einde van vandaag. Bobby, dank je wel en heel veel succes vandaag. Super, dank je. Volgens VVD-Kamerlid Betty de Boer moet de reg regering... zo snel mogelijk snellere intercity's kopen... om per 2018 het Nederlandse spoor een nieuwe impuls te geven. En dat terwijl we net dat hele vira debakel achter de rug lijkt te hebben. Daarom spreekt journalist en treindeskundige Vincent Wever... vandaag de voicemail-in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voorspeel van Mark Rutte. Graag een berichtje na de piep. Dag Mark, Vincent hier. Even over die HZO en de politiek. Want die combinatie die blijft me maar verrassen. Ik ga niet alles weer oprakelen met dat apart aanbesteden van de hoge snelheidslijn. En de NS een bot laten doen dat regelrecht tot dat faillissement zou leiden. Nee, dat kan iedereen wel weer bedenken. Dat ligt al ver achter ons. Je zou wel denken dat de Kamer... En je eigen kabinet er wat van geleerd had. Maar niets is minder waar, lijkt het wel. Je partij speelt weer eens liberaaltje wanneer het zo uitkomt. Dus wanneer de NS weer met een onzalig en onderdag plan komt... om die falende vieraar te vervangen, gaat ook weer een VVD-akkoord. Maar wacht, geen nood. Daar is Betty de Boer. Als een enorme spuit 11 loopt ze opeens verontwaardig te doen... dat de NS pas in 2021 met snellere treinen komt. En die gaan nog niet eens harder dan 200. Dat kan toch niet... Jawel, Mark, dat kan wel. Want ondanks dat de NS er een potje van maakte... en als Veolia en Riva staan te springen om met een realistisch plan voor de HSL te komen... krijgt het al oude staatsbedrijf nog één keer de HSL weer eens in de schoot geworpen. Dat de markt dus veel beter idee heeft. Kijk maar naar landen als Duitsland en zelfs Italië. Daar hoor ik de VVD ook niet naar te halen. Nee, in plaats daarvan wil de Kamer nu, op initiatief van de VVD... Eerder flitstreinen en dan ook nog buiten de HS, HSL. Dan laat ik je bij de laatste uit het droom helpen, Mark. Sneller dan 200 buiten die HSL... dat is net zo zinloos als 300, 3 kilometer 130 rijden in plaats van 120. Maar eerder harder dan 160 over de HSL... dat is eigenlijk best simpel. Laat NS nou niet wegkomen met het feit... dat ze eerst hun ouders in de cities tot de draad toe willen verslijten... Ze hebben hun kans inmiddels wel gehad. De Kamer wil snellere intensities, die kansen krijgen ook. Als je staatssecretaris Mansveld maar zover krijgt om de NS eindelijk van die HSL af te stuiten. Fijne dag nog. Duidelijke taal van journalist en treindeskundige Vincent Wever... die vandaag de voicemail insprak van onze premier Mark Rutte. De situatie in Syrië heeft ook haar weerslag op de andere landen in de regio. Zo ook in buurland Libanon. Gisteren werd de hoofdstad opgeschrikt door een aanslag op de Iranese ambassade... met meer dan 20 doden en 150 gewonden tot gevolg. Correspondent Fernande van Tets vanuit Beirut, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, Fernande, ja, er zit een kleine, uh, kleine uh, vertraging op de lijn. Uh, dat is meer voor de luisteraar, excuses daarvoor. Uh, maar Fernande, kun je uitleggen wat er vandaag precies is gebeurd? Ja, het was gisterochtend rond de nacht uh, En er is een dubbele bomaanslag gepleegd, zelfmoordbomaanslag. Um, er is één man op een video vastgelegd die uh, met een... Uh, ja, om degene op te nemen, niemand van het complexe afgerend heeft, gaat En daarna komt het hele zelf naar een auto met meer dan 100 kilo explosieven. Uh, ja, de Iraanse ambassade geprobeerd te rijden. Dat is niet gelukt, de Iraanse ambassade uh, is eigenlijk vrijwel onbeschadigd. De culturele uitzacé is wel dood en ook een paar van de bewakers. En de 150 gewonden zijn allemaal burgers. die mm -hmm. in het blok daarnaast wonen. in allemaal flatgebouwen. De hele straat was open. de kerk niets van de gebouwen af. water overal. glas natuurlijk overal. en ook stukjes ledematen en stukjes bommers. Nou, dat, dat klinkt, uh, klinkt heel akelig. Uh, is het al duidelijk welke groep hierachter zit? Ja, uh, Iran heeft natuurlijk meteen naar Israël. Uh, Inmiddels heeft een uh, groep Twitter... Zij dat zij verantwoordig zijn dat is de Abdullah Azaan-brigade. Het is in Al-Qaeda, gerelateerde groep, eh, transnationaal, maar ook met een paar stellen in Iberoemt, zijn al eerder hier actief geweest. In augustus hebben ze er een paar raketten richting Inga afgevuurd. Um, en zij hebben gezegd dat er meer van dit soort aanslagen willen volgen, tenzij ze de daar haar troepen terug uit Syrië en uh, de Libanese regering een paar van hun gevangenen vrijlaat. Maar Hassan Oetrallah, de leider van de VOLA, heeft vorige week een speech gegeven en heel duidelijk ingebeten dat er geen enkele mogelijkheid is dat de VOLA zich terugtrekt tot hard zegt aan de kant van het regiment Assad. Totdat hij zou winnen. Ja, ja. Nou dus ik dus, uh, kan me voorstellen dat uh, bij zo'n grote, grote aanslag, uh, waarbij uh, uh, ja, 150 gewonden vallen, meer dan 20 doden, dat de paniek groot is in Beirut. Dat de paniek op dit moment... Is er paniek op dit moment in Beirut? Um, ja, helaas is het niet de eerste keer dat dit is gebeurd. Um, het is al de vierde boomaanslag in de laatste vijf maanden. Dus wat er gebeurt is, de straten worden heel stil. Uh, ja, mensen zijn natuurlijk in shock. Uh, alle politici hebben tot nu toe opgroepen om alsjeblieft kalm te blijven... Uh, want er is natuurlijk altijd ja, de angst dat iemand gaat terugslaan hiervoor. Mm. Uh, dat zal niet meteen gebeuren, maar er wordt wel verwacht dat dat binnen de komende weken zal plaatsvinden. Ja. Nou, heeft uh, Libanon uh, wat dat betreft uh, met geweld uh, hele slechte ervaringen in het verleden? Denk terug aan de uh, jaren zeventig, uh, jaren tachtig. Uh, zou dit ook de aanloop naar een nieuwe burgeroorlog, uh, godverhoede, maar naar een nieuwe burgeroorlog kunnen zijn? Um, daar zou ik nu nog niet van spreken. Eigenlijk is er, uh, na nou, het conflict, is er al heel erg geslagen We hebben al verschillende bom gehad. Wat wel nieuw is, en deze aanslag is dat het zelf zijn. Dus mensen die zichzelf op hebben geluid. in de voorwaarden waren het eigenlijk vrijwel altijd autobommen. Uh, dat vind je ook steeds veel vaker in serie doen. Dus die zou hier waarschijnlijk ook vaker tevoorschijn komen. En daar zijn mensen heel erg bang voor. Uh, een nieuwe drukkoil op we hopen allemaal van niet. De politici wij, doen we heel erg hun best om het goed te sussen. En die zijn toch wel nodig om ook een burgeroorlog te beginnen. Um, maar uh, ja, eigenlijk de doodgat is: hè, niemand is veilig. Zoals we hoor je bij Rafa van in Dus de, de ambassade Iran is ontzettend machtig hier. Toch kunnen we je pakken. Ja, cor correspondent Fernande van Tets in Beirut. Hartelijk dank en we houden de situatie al daar in de gaten is één minuut voor vijf. Uh, dat betekent niet dat onze uitzending over een minuut voorbij is, maar wel niet. dit uur. Uh, ja. Het volgende uur zijn we er weer. En uh, dan hebben we vooral aandacht uh, voor ja, justitie. Het begrotingsdebat rondom, uh, rondom de justitiepost. Uh, Sydney Smeet zit bij ons in de studio. Uh, daarmee gaan we, gaan we onder andere spreken over, die, over dat begrotingsdebat. Ja, en er is natuurlijk een uh, filmfestival in Amsterdam dat we allemaal kennen met documentaires. Inderdaad, ITVA gaat weer van start. Daar moet dat we het wel even over hebben. Ja. En dat zometeen, na vijven, nu eerst zometeen het NOS-journaal. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de Nacht.